Twee uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Burgemeester en wethouders van Rotterdam houden tot maart volgend jaar... verzwaard toezicht op de deelgemeente Feyenoord. Stevige maatregelen zijn volgens het Rotterdamse College nodig... vanwege vriendjespolitiek en politieke intimidatie in Feyenoord... waar onlangs een rapport over verscheen. In reactie op dat rapport stapte het bestuur van de deelgemeente... begin vorige week op... In een brief van de gemeenteraad stelt het college een zakelijk bestuur van twee personen voor, dat later vandaag wordt voorgedragen. Zij moeten alle besluiten melden aan het Rotterdamse gemeentebestuur. Hun bevoegdheden kunnen zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken. Deze situatie blijft in stand tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. In Canada is het dodental van het ongeluk met een olietrein... in het stadje Lac-Mégantic opgelopen tot 13. Vandaag zijn volgens de politie acht lichamen geborgen. De politie zegt dat in totaal ongeveer 50 mensen dood zijn of worden vermist. De Canadese minister van Transport zegt dat de locomotief van de trein... op vrijdag nog is geïnspecteerd. Toen zijn er geen problemen aan het licht gekomen. S'avonds heeft de brandweer een brandje in de locomotief geblust...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 De nieuwe verkiezingen zijn nodig omdat president Morsi vorige week door het Egyptische leger is afgezet. Ook werd de grondwet opgeschort die onder Morsi volgens zijn tegenstanders te veel een islamitisch karakter had gekregen. Volgens het decreet van Mansour worden de komende vier maanden benut om de grondwet aan te passen. Als die in een referendum door de Egyptenaren is goedgekeurd is de weg vrij voor verkiezingen. Het weer, het is helder, morgen overdag dus opnieuw zonnig, maximaal van 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. nacht en welkom bij Dit is De Nacht. Van dinsdag 9 juli. Wat was uw eerste vakantiebaantje... En mocht u dat geld zelf houden wat u daarmee verdiende... of moest u meedraaien voor het zinsinkomen? Heeft u er vooral mooie herinneringen aan... of hebben we het met de blik van nu over kinderarbeid en uitbuiting? Daarover praten we straks na drie uur. En dan is er ook live muziek... van de veelbelovende funk- en soul-band uit Den Haag. Maar eerst gaan we het komende uur verhalen delen over landverhuizen. En dat naar aanleiding van dit opmerkelijke staatsbezoek van Paus Franciscus. Paus Franciscus die gaat vandaag naar Lampedusa. Het is zijn bezoek buiten Rome. Volgens kenners heeft het bezoek een grote symbolische waarde. Nou, dat kun je wel zeggen. Gerichteld komen daar boten met vluchtelingen aan. Franciscus heeft meteen al gezegd dat hij op ging komen voor de armsten. Voor de armsten, de zieken en de zwakken. Hij vindt aan alle gelovige katholieken naar buiten moeten. Naar de buitenwijken van de steden, naar de periferie om mensen te helpen. Nou, wat doet hij vandaag? Hij gaat letterlijk naar de buitenwijken, de periferie van Europa. Naar de poort van Europa. Voor de kust gooide paus Franciscus een krans in zee. Waar mensen binnenkomen. Schipbreuk leiden waar ook heel veel mensen gedronken zijn. De nagedachtenis aan alle vluchtelingen die bij de oversteek van Afrika naar Lampedusa zijn omgekomen. Ja. De paus bezocht dus het Italiaanse eilandje Lampedusa, ook wel bekend als de buitenwijk van Europa. En hiermee gaf hij natuurlijk invulling aan zijn grootste opdracht, aan zichzelf en aan de kerk. Namelijk meer aandacht voor de minst bedeelden in deze wereld. Maar volgens een Italiaanse journalist mag je zijn bezoek aan Lampedusa ook opvatten als een statement... dat wij allemaal immigranten zijn, of kinderen van immigranten. Een soort van, uh, ik ben een Lampeduser, zeg maar. De paus zelf is daar trouwens een goed voorbeeld van. Zijn ouders emigreerden van Italië naar Argentinië. En wij hier bij de EO, dit is de nacht... zouden natuurlijk niet durven twijfelen aan het gelijk van de paus. En dus gaan we het vannacht daarover hebben. We zijn allemaal stuk voor stuk immigranten. Maar de vraag is, waar komen we eigenlijk vandaan? Wat is ons migratieverhaal? Straks, na half drie, bellen we hierover met uh, sociaal historicus Jan Lucassen. Hij weet echt... Alles wat er te weten valt over immigratie naar Nederland. Vooral ook uh, in de afgelopen 500 jaar. Die zijn het meest relevant, wat dat betreft. En uh, om alvast een aanzet te geven voor uh, ons gesprek met, uh, met u... ook thuis, luisteraars, in bed of uh, aan het werk. Geen idee waar u bent. Uh, vertel ik, de, de, ja, deel ik me vast iets over mezelf. Ik zat, had het er net al even met, uh, met Lex over. Mijn achternaam, uh, die komt uit Zweden. En dan ga je denken... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Mijn achternaam is Hag met dubbele G. En dan denk je, die dubbele G, waar komt dat nou weer vandaan? Is dat chic doen of zo? Nee, nee, dat komt dus gewoon uit Zweden. Er stond vroeger een omlaag op die A. En dan uh, zei je eigenlijk Heg. Want mijn voorouders komen uit het lieflijke dorpje Heggebu. Ergens uh, eind 16e eeuw. Dus dan hebben we het over uh, glorietijden hier in, in Nederland. Er kwam een, een verre voorvader van mij naar Amsterdam. Vestigde zich als horlogemaker... En uh, dat is in, uh, in kort bestek het verhaal. Daar kom ik vandaan. Ja, nou ja, goed, ik, ik. Mijn naam in elk geval. Dus, en dan bent u aan zet. De vraag aan u, waar liggen uw wortels? Waar komen uw ouders of voorouders vandaan? En waarom zijn zij eigenlijk naar Nederland gekomen? Bel met uw verhalen 0800-1121. Heeft u een achternaam van over de grens? Vraagt u zich af waar die eigenlijk vandaan komt? Bel dan ook. Uh, want als u het zelf niet weet of twijfelt, dan komen we er misschien samen wel uit. Of uh, historicus Jan Lucassen, die straks, uh, die we, daar waar we straks ook mee bellen. Misschien heeft hij wel een antwoord of een oplossing. Misschien weet hij wel hoe dat allemaal zit. Bellen dus 0800 1121. Mailen kan ook nachtapenstaatje.eo.nl. En op Twitter uh, vindt u ons op Apenstaatje Dit is de Nacht. En praat u mee via hashtag Dit is de Nacht. Maar goed, nu eerst muziek omdat het altijd wat gedoe oplevert als vreemdelingen zich ergens anders vestigen, heb ik deze voor je uitgekozen. Een fractie te veel frictie. Hier is Tim Finn. Action. Too Much Friction, dat was Tim Finn. De kop is eraf en we hebben het vannacht. Dus in dit is een nacht over onze wortels. Waar komen we vandaan met z'n allen? Want uh, de paus die was op Lampedusa. En uh, nou ja, uh, wij interpreteren dat maar even vannacht als een statement. Wij zijn allemaal immigranten En uh, dat gaat ook voor onze eerste beller vannacht. Goedenacht. Ben ik de eerste beller? Nee. Ja, volgens mij wel. Oh, ja? ik, ik hoor het luid en duidelijk. Wat was uw naam? Hallo? Bent u daar nog? Nee. En die mevrouw is alweer weg, helaas. Dan geeft u iets niet helemaal goed. Mevrouw, als u, als u het hoort, dan uh, moet u gewoon nog maar een keertje bellen. Dan, uh, dan gaan we zo meteen gewoon weer gezellig verder praten over uw wortels. Want ik ben nog wel heel erg benieuwd waar u vandaan komt. Of uw vader en uw moeder. Want u had vast een interessant verhaal. 0800 1121. Ik zeg nog maar even bij. Een gratis lijn. U kunt allemaal meepraten. U kunt vertellen waar u vandaan komt of uw ouders, voorouders. In mijn geval gaat het al uh, meer dan drie eeuwen terug. Maar aan mijn naam kun je dat nog altijd uh, uh, zien of horen. En uh, nou ja, als je daar zelf een verhaal of een vraag, een vraag mag ook. Als je een vraag hebt bij je naam, dat je denkt: ja, ik heb ook een, een aparte. Naam, waar zou die eigenlijk vandaan komen? Mag je stellen, dan gaan we die voorleggen straks. En Jan Lucassen, sociaal historicus, weet alles over migratie. Vooral ook migratie naar Nederland in de afgelopen vijf eeuwen. Nou, dat lijkt me wel even voldoende. Gaan we, gaan we, die gaan we trouwens straks spreken na half drie. Maar eerst, uh, eerst alle uh, ruimte voor uw ruimbaan voor de uh, verhalen van luisteraars. Bijvoorbeeld Koen uit Amersfoort. nacht. Koen. Ben je daar? Ja, ik hoor je. Koen? Nee. Nee? Oh, nee. Daar, daar hebben we de mevrouw, de mevrouw van eerst weer. Ja, <laughs> ik, het is, uh, ik het is ik gezellig hier. Weer... Ja. Ik U, ben uw, uw naam. In de verbazing, ik hoor. Ik ben Ria Zonneveld. Ria, kijk nou, hè. Nou weten we wie we zijn. Ja, Ria Zonneveld. Nee, nee, ik zoek niet naar de naam Zonneveld. Nee. Maar de mama van mijn... Mama? Mm -hmm. Uw oma? Ja, mama, mama. Ja, ja. Mijn oma? Ik ben er een afstammeling van de hugenoten. Ah, kijk. Dus ja, dat was een bekende immigrant. van mijn mama is een Le Maïu. Ah, Le Maïu? Le Maïu. Aha, en is die naam nooit vernederlandst geworden? Uh, nee, dat, dat, dat is het malle. Ik weet dat. In de, zeg maar, de familie van mijn mama. Ja. Dat daar een, zeg maar, een godsdienststrijd zit. Ja, dat was met de hugenoot, hè? Die kwamen, die waren op de, ja, op de vlucht. Die waren op de vlucht. Maar wat nou, wat is nou het, het, het mooie, of, of, zeg maar, zeg maar, het nu, het hier en nu... Uh -huh. Het hier en nu is sinds de mama van mijn mama... Ja. Dat mijn mama... Ja. Zij komt uit een, uh, zeg maar, een nest... Om het even onvriendelijk te zeggen, van socialisten. Ja. Dus het rare is, zij zijn van haar kant hier gekomen van mm -hmm. een godsdienststrijd. Ja. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, en... zeg maar 100 jaar geleden... Ja, ja. want ik ben 63 jaar, maar zo lang geleden... En toen kwamen ze in Nederland en toen gingen ze, gingen ze een politieke strijd aan. Ja, dus ik weet van mijn oma en mama's mama... Yeah. dan lijkt dat helemaal verdwenen. Yeah. Want dan lijkt de godsdienstachtergrond niet meer verweven te zijn. Mm -hmm. En dan blijkt dat de mannen van mijn mama ja. en mijn opa... Ja. die zijn... Verweven, verweven geraakt. in. het strijden. voor. de. de werknemers. Ja, ja. En, de mensen, en, de werkers. En, de werkers. en, en dat, wat is daar. vindt u het opmerkelijker vooral. Dat ze, dat ze eigenlijk. van de ene strijd in de andere strijd. zijn beland? Ja. ja, ja. Dat is het rare. Ja. De ene strijd. is verweven geraakt. met. De andere strijd. Ja, maar hoe kan dat nou? Waar ja, zijn we nou wat, gebleven? Dat kun je je afvragen, ja. Maar goed, uw, uw, um, uh, uw wortels liggen dus van mama-mama's zijde in Frankrijk. En dat, ja. is, uh, dat is waar het vannacht over gaat. Wat, wat, vindt u dat een mooi idee? Dat u, uh, dat, u, uh, dat u de buitenlandse wortels heeft? Nou, ja. Want ik, ben, ik was altijd als een kindje heel lang ja. geleden, die ja. altijd wilde weten... hoe zat het nou ja. en wat was het nou? Ja. Dat is boeiend om achter te komen, hè? vond ik tenminste wel... toen ik de verhalen ja. over mijn naam en mijn familie hoorde. Ja, want ik ben een Zonneveld. Want ja. ik ben natuurlijk een dochter van mijn vader. Is, is Zonneveld trouwens goh, altijd al Nederlands geweest? Of is dat ook een naam die ergens nou, een buitenlandse oorsprong weet. heeft? Ik weet van de zonnevelden, met een zet hè? Ja. en de Dirk. Op, ja. De achternaam? De ik ben een van de zonnevelden ja. van Wassenaar. Oké, okay. uit Wassenaar. Ja. Uit en en hoe ver gaat dat terug, dat, dat je dat nog weet? Uh, nou, ik weet dat uh, mijn overgrootvader uh. als jacht opziener op het landgoed van de baron van Palland. Kijk, kijk, dat zijn ook verhalen waar je thuis mee kan komen. Ja. Nee, nee. Jawel. Nee, jawel. Of, of, of, of bent u tegen de jacht? Dat kan natuurlijk. Dus ik berg in mijn familie... aan de ene kant van mijn mamas kant... Hmm. Hè, de huurgenoten... Ja. Die, die op een gegeven moment niet meer wilden weten... om het zo maar eens te zeggen... Ja. En die zijn socialist geworden van we strijden voor de werkers. Ja. Het interesseert ons niet meer waar we vandaan komen. Dat ja. heeft mij altijd zeer verbaasd. Oké. Okay. Dan worden we werkers, dan worden we, dan worden ja. we de mensen die gaan vechten. Ze, ze vonden in Nederland een, nieuwe, uh, een nieuw doel om uh, zich voor in te zetten. Misschien was dat het wel in die mensen dat ze dat nodig hadden. Dat zou kunnen. Ik wil je bedanken, Ria, voor je mooie verhaal. En ik ga gauw door naar de volgende bellen... want uh, er zijn er meer die hun verhaal kwijt willen. En dat kan vannacht in uh, dit is de nacht. 080121. Praat mee over jouw uh, wortels. Waar kom je vandaan? Waar komt je naam vandaan? Wij zijn allemaal immigranten. Daar gaat het over vannacht. Meneer Koreberg. Korenberg. Goede nacht. Goedendag. Waar, uh, waar liggen uw wortels? Uh, mijn vaderskant komt uit Duitsland, in het Aha. gebied van de, de, de Mosel, uh, Koblenz, die kant op. Oké. Okay. Ja. En, en, en de achternaam is Kurber, K-O-R-B-E-R, -R, ja. met op de O twee puntjes. Oh ja. En eigenlijk uh, vanaf opa's kant, dus mijn opa, uh, heb ik waarschijnlijk geen enkele informatie, fotomateriaal, wat dan ook. Maar uw vader heette Kurber en u heette Korenberg. Wat is ja, dat gebeurd? Nee, ik heet ook, ik heet ook uh, Kurber, maar ze zijn het verkeerd begrepen zijn. <laughs> Kijk eens aan. <laughs> dat, is, dat gaat soms zo. Kurber, oké. Okay. Ja. ja, nee, dat, dat zie je natuurlijk meteen, dat hoor je meteen. Mhm. En, en dat is dus één generatie, twee generaties terug? Uh, twee generaties terug. Uw opa is geboren in nog in Duitsland. Ja, dat ja. klopt. Oké. Okay. En mijn vader heeft toen besloten om naar Nederland te komen. Ja. En waarom eigenlijk? Uh, om heel simpel te zeggen, hij woonde in een heel klein dorp. En daar stond de tijd echt veel. En hij dacht, uh, ik ben het zat, ik ga iets anders doen. Ja. Hij ging ook immigreren. Ja. Maar genoeg, genoeg steden in Duitsland natuurlijk. Ja. Om aan de dorpse mentaliteit te ontkomen. Maar toch, uh, toch gekozen ja. voor Nederland. Ja, uh, eigenlijk door uh, een vakantieplek waar mijn uh, Nederlandse grootouders altijd naartoe gingen. Mm. En daar ontmoette hij mijn moeder. Dat moet ergens aan de kust zijn dan, toch? Met Duitsers. Of euh, ben ik nu heel veel oordeel bevestigend bezig? Nee, nee, helemaal niet. Nee? Nee, precies okay. andersom. Uh, mijn grootouders gingen juist naar de Mosel. Echt waar? Ja. Maar, maar wacht even, Er was een vakantieplekje van uw grootouders in Nederland... wat uw vader trok van, ik, ik ga naar Nederland. Toch? Ja. Begrijp ik goed. Ja. En waar, waar in Nederland was dat? Amsterdam. Ah, oké, okay, Amsterdam. Ja. En daar, daar bent u opgegroeid vervolgens? Uh, Amsterdam. Om precies te zijn. Uh, oké. Okay. En uh, nog regelmatig denk ik op bezoek geweest hè, in Duitsland. En ja, de familie woont daar. Ja, uh, alleen het enige vreemd is, de helft ken ik niet eens, maar zij kennen mij wel. Nou, oké. Okay. Ja. En, en waar heeft dat mee te maken? Eh. Uh... Toen de tijd mijn vader vertrok was uh, dat een, nou ik zou niet zeggen een schande, maar het was nat dan oh. om het dorp uit te gaan. Uh, en sindsdien is eigenlijk uh, veel contact uh, verwaterd en daardoor ook uh, heb ik geen enkele informatie eigenlijk over mijn achternaam van, van mijn vaders kant. Mm. Maar dus, dus jullie uh, zijn als gezin een uh, soort paria en, en daarom bekend zeg maar in de familie? Uh, dat mag je wel zeggen ja. Zo, dat is niet niks. En is dat nog steeds zo? Ligt dat nog steeds zo gevoelig? Of is dat wel een beetje... Mm, dat is wel wat uh, verzacht, ja, laat ik het zo maar zeggen. Maar zodra ik het dorp weer inkom, dan weet iedereen aan de andere kant dat ik aanwezig ben, laat ik het zo zeggen. Ja, en was het ook, ook zo geweest als uh, uw uh, vader, ik zou ik zeggen, naar Hamburg was getrokken? Of uh, heeft het uh, echt te maken met het feit dat hij de grens overging? De grens overging. Ja, dat werd niet gewaardeerd? Uh, nou, niet zo niet meer gewaardeerd. Uh, Ja, ik weet niet. Uh, dit zijn de jaren zeventig. Uh, uh, ja, toch een hele andere mentaliteit. Ja. Dus, dus uh, ja, ik weet het niet. Oké. Okay. Um, en en uh, wat, wat ik nog afvroeg, hoe, hoe is de integratie in Amsterdam gegaan? Is dat, ging dat vlotjes? Had die snel, uw vader snel een baan ja, en zo? Dat, en... Ja, dat was heel snel. Ja. Want mijn uh, grootvader, een Nederlandse grootvader, die werkte bij de KLM. Ja. In de, to in de toren en daar heeft mijn vader zijn eerste baan over gekregen. Oké. Okay. Dat klikte heel goed, heel goed met hem. Ja. Dus. Oké. Okay. Nou, goed. Dank voor je verhaal. Dank u. En uh, ja, we, houden het, we houden het even kort, want er zijn zoveel mensen die een verhaal willen delen vannacht. Ja, um, ik, uh, dus ik, ik ga u bedanken. Blijf luisteren. En uh, ja. straks uh, hebben we ook Jan Lucas, die heeft ook een mooi verhaal bij. Waar komen wij met z'n allen vandaan? En uh, nog veel meer bellen zometeen. Eerst even muziek. Chains of gray. It was told on our color TVs. It was advertised on the streets. They were. Dat was Ruben Heijn, nieuw talent van Nederlandse bodem met Faith and Fear. En aan de lijn hebben wij mevrouw Hogers om mee te praten ja. over de wortels. Want waar komt u vandaan? Nou, maar even die Ruben Heijn. Die is wel helemaal geweldig. Hè? Lekker, hè? Ja. Ja, die is fantastisch. Nou, mijn wortels liggen in Ierland. Mijn oma die is in de Eerste Wereldoorlog en heeft contact gehad met een Ier... Ja. Maar die heeft haar de, of hem daarna nooit meer gezien, maar dat is wel mijn vader uitgeboren. Oh, kijk. Ja. Zo dus ging dat wel vaker haar... in die tijd, geloof ik, of niet? Ja, de dat wel. Maar, maar, dit, maar heerle... dit gaat over, voor de goede, goede orde, de Eerste Wereldoorlog, hè? Ja, ik heb het ja. over de Eerste Wereldoorlog. Ja, lang geleden. 1914, 1918. Ja. Uh, want even, even voor de luisteraars die misschien net inschakelen. We hebben het vannacht eens over onze wortels. Waar komen we vandaan? De paus ja. was op Lampedusa. En dat zien we ja. als een statement. We zijn allemaal immigranten. Ja, dat was knap van die paus trouwens. Ja, ja, dat was een mooi, mooi statement hè, van hem. Ja, absoluut. Ja. Zijn eerste, eerste officiële bezoek. En dan gaat hij niet naar een of andere nee. hotelmethode. Nee, hij gaat gewoon naar Lampedusa. Het eiland waar de... En gewoon vier tickets in een vliegtuig is. Precies. Ja, ja. En, en, nou, het nou, heel knap van de man. Waar we waren vluchtelingen uit Afrika, proberen Europa te bereiken. En zo verging het veel van onze eigen voorouders. Ja, absoluut, zo ging het. En, uh, nou goed, bij mijn ouders ging het dan zo, of bij mijn moeder ja. ging het zo dat zij, dus in de Eerste Wereldoorlog ook een jonge vrouw was. Ja. En gewoon uh, contact had met een Ier. En, en zij was en is... zelf een Nederlandse? Zij was een Nederlandse. Ja. Absoluut. En, en, en wat, wij waren natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Hoe komt zij dan in contact met een Ier? Hoe gaat dat? Ja, hoe komt ze in contact met een Ier? De Ieren die, uh, waren in de Eerste Wereldoorlog ook aan, aan het bevrijden. Ah, maar in de Eerste Wereldoorlog waren wij toch bepaald niet bezet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben 56. Ik weet dat niet helemaal meer, maar ik weet wel van mijn even. oma dat zij met een Ier dus contact had en ze is bezwangerd van hem. Ja. En dat was heel fout. Dus zij moest een heerle naar een kliniek waar uh, uh, ongehuurde moeders moesten bevallen. Ah. En daar is hij bevallen van mijn vader. Ja. En nou ja, goed, daar, dat was natuurlijk heel erg. Aha. En daar later heeft zij natuurlijk dat niet meer gezegd tegen de meneer waar zij uh, later wel een uh, verliefdheid kreeg met mijn mm. Nou ja, zeg maar, met mijn opa getrouwd is. Maar wacht even, dat heeft ze niet verteld, maar ze had dat kind al wel. Ja, precies, dat is mijn vader. Ja. En, maar, maar die is niet bij haar opgegroeid dan? Jawel, hij is wel bij haar gebleven. Oh. Ja, en wij zijn eruit ontstaan ook. Maar het is uh, ja, zo gekomen dat wij nooit hebben geweten, eigenlijk. Mijn oudste oom, daar heeft ze tegen verteld, dat is mijn vader. Ja. Uh, dus niet het, uh, de broer was van, uh, van alle kinderen die later oh, okay. zijn geboren. Ja, ja, dus manlief wist het wel, uw opa, zeg maar. Maar uh, ja. de kinderen die kregen het pas uh, veel later even te horen. Ja, uh? precies. Uh? Dus eigenlijk ben ik een Ierse. Ja. Ja, en nou, nou, nou, nou, laten we zeggen voor, even kijken, een kwart dan toch? Ja. Kijk, kost... dus, reken ik dat goed? uw oma. Nee, heb je hebt gelijk. Ja. Precies. Ja, maar goed, het is wel heel raar. Ik ben misschien wel een McDonald's of een ja. McDonald's. Of ja. Een... ja, want dat vind ik altijd maar... bijzonder van die namen. Hè? Ik, ik, ik loop de hele tijd hier op zender dat ik Zweeds ben. Maar dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Want mijn naam is nog wel ben... Zweeds. Maar in, na al die generaties, ik heb het een keer uitgerekend... ik geloof dat mijn bloed ongeveer minder dan 1% Zweeds is. Maar uh, u, uw naam is dan toevallig nu Hogers. Maar u zegt, ik ben eigenlijk Iers. Zo voelt u zich. Ja. Dat, klopt. ja, dat klopt. En ik heb ook altijd, ik ben nog nooit in Ierland geweest. Maar ik heb wel altijd het, ja, het gekke... Ik heb altijd toch wel het idee van dat ik moet naar Ierland gaan. Ik ben ja. Heel de wereld heb ik be, bevlogen. Daar heeft u dan een hang naar. Dan wilt u dat, dat er ja. een soort verlangen... Een soort thuisgevoel hangt daaromheen. Ja. Want bent u ben er we... al eens geweest, of niet? Nee, dat nee. Juist. Nou, heel raar. dan wordt het hoog, hoog tijd. Gaan. Ja, dat vind ik ook. <laughs> ik zeg maar gelijk, ik moet daar van naartoe. boek die last minute. Ja... <laughs> 95 euro op en neer, hè? Met ja. Ryanair of ja. zo. Nou, ik denk <laughs> ik minder hoor. Ier Ierland zit niet ja, zo zijn. Maar, dus, maar wat, wat ik wel grappig vind, is mijn vader. Een Ier. Hij had wel. Daar heb ik wel gelezen over Ieren. Ja. Die hebben wel een hele een subtiele. Een karakter. Ja. Die een heel ander karakter dan anderen. Het zijn toch een eilanders. of een, Dat spreekt er wel aan. Ja, dat spreekt me ja. heel erg aan. Dat is mijn vader ook. Ja. Ja. En hij is gestorven zonder ooit te vertellen dat hij dat werkelijk heeft meegemaakt. Dat mm. En dat heeft u dus pas later van uw ja. oom gehoord? Ja, precies. Ja. Nou, fijn wel. Nou, Om, omdat dat die, waarheid tot, dat die waarheid op een gegeven moment gewoon wel boven tafel komt, toch? Dat is wel prettig, ja. lijkt mij. Ja, absoluut. Ja, lijkt me ook. Oké, okay, mevrouw Hogers, hartelijk bedankt voor uw verhaal. Nou, graag gedaan. Hartstikke en goed. Een, uh... En een goede nacht. Avondan. Blijf luisteren. You. U kunt ook bij de 080112, met uw verhaal, waar komt u vandaan? Waar liggen uw wortels? Waar komt uw naam eigenlijk vandaan? Want we, we stellen vannacht maar even in dit is de nacht dat we allemaal immigranten zijn, dat we allemaal ergens vandaan komen. Dat eigenlijk uh, zo'n beetje niemand van ons, als je heel ver teruggaat, echt in Nederland geboren is, echt daadwerkelijk autochtonisch, enzovoorts. Dat het onderscheid uiteindelijk allemaal heel relatief is. Goed, meneer Zwart, heeft er ook een verhaal over. Goedenacht. Hai, goeienacht. Vertel, waar liggen uw wortels? Nou, de, de laatste paar honderd jaar heeft, heeft mijn familie zich al een beetje koest gehouden. Ja. Maar um, daarvoor waren ze wel, uh, ja, hadden ze nogal een duistere, duistere inslag, zeg maar. Een duistere inslag, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Nou, uh, mijn naam is Zwart, mijn achternaam. Ja. En uh, mijn vader heeft een heel uitgebreid familiehistorieonderzoek gedaan. Leuk, ja. En wat, wat komt ja, er dan was, allemaal was boven? Ja, wel leuk om te weten. Ja. Heel leuk, ja. En uh, hij, nou ja, het begon eigenlijk heel, heel uh, vrolijk allemaal, want we zaten allemaal in de scheepvaart. En ik ben Rotterdammer, dus dat vind ik natuurlijk sowieso leuk. Ja. En uh, ja, er waren kaartenmakers bij, kapiteins, matrozen. Eentje heeft meegevochten met Michiel de Ruiter nog, en, uh, was een uh, kapiteinsvaart zeg maar. En uh, ja, het begon allemaal wel vrolijk. En eigenlijk, terug in die historie, en op een gegeven moment uh, bleek dat ons familiewapen... Een hmm. um, uh, bloedrood wapen is drie hoofden van Afrikanen die verbonden Zo. zijn door kettingen. Dus ze uh, oh. zaten gewoon in de slavenhandel. <laughs> ja, <laughs> dat was wel een vrij bizar om te weten te komen. Zo, ja, dat is wel heftig. Ja. En, en, en durf je dat familiewapen dan nog wel uh, ergens op te hangen of te laten zien? Of stop, stop je dat weg in een, heel diep in een grote la? Nou, het mooiste was toch, uh, op dat moment had ik een Surinaamse vriendin. Die echt gewoon de kleur van Ebbe houdt had. Een hele donkere vriendin had ik. Ja. En, uh, nou ja, dat is ook wel grappig trouwens. Meneer, meneer zwart, maar zijn vriendin uh, is, is uh, veel donkerder. Ja, precies. <laughs> dat is ook wel humor eigenlijk, ja. toch? Echt wel, ja. Ja. Ja. En, uh, ja, ik ben ook best wel echt uh, heel heel licht, zelf. blond haar en blauwe ogen. Oh, ja. ja, dus dat was wel heel grappig. Ja. Ja. En um, ja, dus, ik natuurlijk met een, met een grote glimlach vertellen aan haar. En ze kon er echt smakelijk om lachen. Want ja, het is natuurlijk al 400 jaar geleden. Ja. Aan is geen reden wel een dramatische uh, of dat ja dat enige impact uh, op mij zou hebben verder of zo op de familie die vierhonderd jaar geleden heeft gedaan. Ja. Was uh, wel goed om gelachen, eigenlijk allebei aan. Ja, ja. Ik zal mij niet met een uh, zegelring zien of zo. Nee. Uh, Oké, okay, dat zijn dat zijn dan toch wel bepaalde uh, artefacten die je daar dan meteen meteen aan doen herinneren dat je denkt daar ga ik maar niet meer rondlopen. Nee, ik denk dat ik ja, ja, precies. Ja, je ja. Lijkt mij ook. Je eigen naam is verder gewoon Hollands. Dus eigenlijk, ja, je eigen wortels zijn, zijn Hollands. Alleen er zijn er wel. Zo... Ja. Ja, ja. Uh... Dit verhaal zit wel in de familie. Nou ja, goed. Ben je er voor jezelf mee in het reinen? Ja hoor, ja. In dit, in dit jaar Ik van 150 jaar uh, afschaffing, slavernij en zo, spreekt dat je dan extra aan? Uh, ja, nou sowieso is het natuurlijk iets waar, waar we ons diep voor moeten schamen als, als land. Ja, dat, ja uh, zoiets, uh, dat we dat ooit hebben, hebben toegelaten, natuurlijk. En ook niet zo lang hebben volgehouden. Want Nederland was nog, ik geloof, het laatste land die het afgeschaft heeft. Zeker, ja. Dat ja. is wel uh, die brief natuurlijk. Schonde. Schonde. Ja. Ja, ze, De schande. Op ja, absoluut een schande. Vlekken onze geschiedenis. Zeker, maar ja, dat heeft natuurlijk geen enkele impact op mij of zo. Ik bedoel, ja. Of, of ik bedoel geen enkele, uh, ja, dat dat het nee. is. Egenie je hebt op je mij zo overstralen. Bedoel, je hebt die dat het gevoel net... dat je sorry moet zeggen. Nee, persoonlijk. Niet, nee. Dan, nee. dan zou ik net zo goed Duitsers kunnen aanspreken op straat voor de... even, even sorry voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja dat ja. slaat ook nergens door, nee. weet je. Dat? Eens. Maar dan nee. ik dit nog honderden jaren eerder zelf. Zo is het ook. Neen. Dat... Goed, meneer Zwart, dank voor je verhaal uh... Oké, okay, graag gedaan. We gaan weer verder in deze Dit is een Nacht... met mooie verhalen over uh, familiewortels in Den Vreemde. Want we zijn tenslotte allemaal immigranten. We komen allemaal ergens vandaan. Maar waar, waar komen we vandaan? Dat willen we vannacht weten en daarom zijn we op zoek naar uw verhaal. Straks ook Jan Lucas, de sociaal historicus. Die weet daar alles van. Uh, die, die heeft een goed verhaal erbij waar we met z'n allen vandaan komen. En die, die gaan we zo meteen horen. Dit is de nacht. De EO. Supertramp, Dreamer, deze nacht waarin we praten over onze wortels. Waar komen we vandaan? En uh, waar liggen onze wortels? Waar komen onze achternamen vandaan? Hoe, op welke manier zijn wij zelf allemaal een beetje meer of een beetje minder immigrant? Daarover praten we vannacht. En uh, daarover hebben we contact met Jan Lucassen. Goede nacht. Goedendag. Hi. Uh, u bent uh, uh, sociaal historicus van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En u schreef samen met uw broer Leo het boek Winnaars en Verliezers over immigratie naar Nederland in de afgelopen 500 jaar. Waarom, uh, waarom dat boek eigenlijk? Het kwam een paar jaar geleden uit. Uh, nou, het belangrijkste aanleiding voor ons was om de resultaten van ons wetenschappelijk werk zeg maar, in een uh, meer populair boek te vertalen. Ja. Uh, was de, de, de, de, de grootscheepse discussie toen, en die uh, woedt nu natuurlijk nog steeds, uh, over uh, de migratie en de migranten en hoe het verder moest. Ja, en dat uh, is nu vooral de PVV erg uh, opgerakeld. Maar goed, de ja. partij was natuurlijk al eerder. En uh, in die discussie gaat het heel dikwijls ook uh, over geschiedenis. Hm. En uh, nou ja, dus soms hoor je van, uh, vroeger hadden we geen immigranten, dan waren we gelukkig... En, uh, nu hebben we wel immigranten en nu zijn er problemen. Of vroeger had je goede migranten en nu heb je slechte migranten. En dat ziet u anders. Uh, Vanuit de feiten. Ja, ik denk dat, ja, ik denk dat je, als je de, de geschiedenis van Nederland bestudeert. dat je inderdaad moet zeggen. dat Nederland uh, voor de Nederlandse geschiedenis. migratie altijd heel erg belangrijk is geweest. Ja. Um, en dat je op de korte termijn. Uh, dikwijls inderdaad ook problemen ziet. Ja. Uh, en dat je op de lange termijn uh, ziet dat. ...veel problemen uh, verdwijnen. Dus dat is ook, ook een kwestie is van op welke, op welke termijn bekijk je het. Uh, Migratie gaat nooit uh, zonder slag of stoot. Ja, maar maar even, even, veel... even, even naar de hamvraag. Ja? Waar komen we vandaan? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag die we vannacht proberen te beantwoorden. Ja. Als we dat nou proberen te beantwoorden voor uh, eventjes, uh, heel groot heel Nederland. Uh, wat kun je daarover zeggen? Nou, dan kun je in ieder geval zeggen dat vanaf de 16e eeuw de immigratie vanuit het buitenland naar Nederland geweldig toegenomen is. En dat de Gouden Eeuw uh, niet alleen te verklaren is door, uh, ik zal maar zeggen, expansie over zee. Waar we natuurlijk meestal over horen. Nou, we hebben net Michiel de Ruiter gehoord, we hebben de slavenhandel gehoord. Ja. Maar uh, zeker ook door immigratie. Nederland was namelijk een heel klein land, het begin van de opstand zeg maar rond 600, anderhalf miljoen inwoners. Ja. En het werd een van de belangrijkste, even... machtigste landen van de wereld. Ja, eh, want even, even van de tot, tot laten we zeggen, tot die tijd, hè, tot 1500. Want daarvoor was er weinig gebeurd, daarvoor uh, schuifelden we maar een beetje rond... hier uh, de, binnen de nog volks, niet bestaande zo, grenzen. De grote volksverhuizingen tot ongeveer, uh, uh, uh, tot later de 16e eeuw was er weinig. Immigratie. Ja. Immigratie is namelijk altijd naar uh, gebieden waar het ofwel relatief vrijer is dan in de rest van de wereld... ofwel waar meer geld te verdienen is dan in de rest van de wereld. En ja. dat, dat kwam hier pas een beetje op gang uh, zo'n uh, 16e eeuw? Ja, dat, uh, met, met de, de opstand tegen Spanje, of de 80-jarige oorlog zoals het ook wel heet... Uh, begon Nederland zich op dat punt in ieder geval sterk te onderscheiden. En uh, in de Gouden Eeuw, niet voor niks de Gouden Eeuw... werd Nederland een van de rijkste landen van de wereld... En uh, toen was er uh, geweldig veel werkgelegenheid en de lonen lagen hier ook hoger. Ja. En bovendien was er voor uh, een aantal mensen ook uh, meer vrijheid dan elders. Mm. Het is natuurlijk altijd een vergelijking voor een migrant, uh, waren ze het beter hier of daar? Ja. Het gaat er nooit om dat absoluut. Je, je, je moet natuurlijk ook zeggen van Goude Heer, ja natuurlijk was er genoeg armoede. Ja. En, en natuurlijk werd het ook dat mensen vervolgd. Maar allemaal in vergelijking ja, met andere re, landen. Ja, relatief dus, ging het hier goed eigenlijk. Ja, relatief ja. vrij, relatief rijk. Waar kwamen ze vooral vandaan in die tijd? In het begin, laten we zeggen 16e eeuw? Ja, een, van de, een mevrouw die uh, had het over de Huguenoten. Dus je hebt godsdienstige migranten. Huguenoten is dus natuurlijk rond 1700, maar je hebt ervoor, daarvoor heb je de Zuid-Nederlandse immigranten gehad. Uh, die uh, Calvinistische immigranten die zeg maar naar het. Uh, Noord-Nederland vluchten. Ja. Uh, daar weten ze we het meeste van. Daar heb, daar, als het over gezien gaat, hoor je daar het meest over. Maar een veel grotere groep zijn... Ja, ik zal maar zeggen... Uh, mensen die met economische motieven hier kwamen... en dan moet je denken aan uh, Duitsland... maar ook aan de voorouder van u, de, de Zweed. Ja. Uh, dus ik zal maar zeggen, een hele grote kring uh, uh, rondom uh, Nederland. Want de immigratie uit uh, niet-Europese landen... Dat is meer een fenomeen van uh, na de Tweede Wereldoorlog met de uh, decolonisatie van Nederlands-Indië natuurlijk, Suriname, ja. uh, alle soorten vluchtelingen. Uh, dus ja, de wereld wordt steeds groter, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Oké, okay, dus uh, uh, de Duitsers, Scandinaviërs, hoe, hoeveel waren dat er eigenlijk? Uh, schatting is dat over de 17e, 18e 17, 18 eeuw samen ja, makkelijk, uh, makkelijk een miljoen of meer. Zo, een miljoen. Toen maar, dat, dat moet een enorme impact hebben gehad. Want hoeveel wo Nederlanders woonden er op dat moment? Nou ja, 1600 zeg maar, anderhalf miljoen. En rond 1700, 1800 heb je er 2 miljoen. Uh, het gaat natuurlijk wel over die hele eeuwen. Maar uh, als je dan pakt een uh, stad als Leiden, in uh, de eerste helft van de 17e eeuw... was uh, meer dan de helft van de bevolking was buitenlands, zeg maar... Buitenland, zoals wij dat nu dan definiëren. Ja. Eh, Amsterdam eh, zat ook in dezelfde orde van grote steden als Haarlem. Eigenlijk dergelijke dat is van een kwart of 30 procent of zo. Ja. Dus dat waren, dat waren hoge aantallen, als je het vergelijkt met die... ja. en, en En ging dat dan goed? Wat, wat ik dan van mijn eigen um, voorouder weet... die kwam dus inderdaad, die vestigde zich vanuit, uh, vanuit Zweden. Uh, ene meneer Hag. In, in Amsterdam als horlogemaker. Hoe, hoe ging dat dan? Het, het, qua integratie, hoe, hoe werkte dat in die tijd? Ging dat vrij gemakkelijk of, of was dat toen ook al zo'n issue? Uh, het was een issue in, in zoverre dat er genoeg uh, voorbeelden zijn uh, van uh, nou, zeggen, onvriendelijke bejekening van buitenlanders. Uh, in de Amsterdamse Schouwburg was uh, het meest succesvolle stukken waren uh, wat ze heten moffenkluchten, dus waar het Duitsers hm. belachelijk werden gemaakt. Toen al. Ja, ja, dat waren kastsuccessen. Ja. Um, dus dat soort dingen uh, kom je tegen. Je komt ook wel ergere dingen tegen. Dus ik zou zeggen dat men vreemdelingen vreemd vond. Ja, dat is van alle tijden. Mm -hmm. Dit is natuurlijk vooral wat er gebeurt op de langere termijn. Ik zou maar zeggen met uh, 1, 2, 3, 4 generaties. En dan moet je achteraf zeggen dat in het algemeen die integratie gelukt is. Integratie gedefinieerd als dat afstammelingen van immigranten zich niet systematisch, zeg maar anders zijn dan afstammelingen van, uh, ja. van autochtonen, laten we het zo oh. zeggen. Er wordt vaak gezegd bij integratie dat het eerst economische integratie ging. Dat vrij gemakkelijk? Uh, het was in ieder geval uh, uh, vergemakkelijk doordat je je in Nederland je vrij gemakkelijk kon vestigen. En een van de belangrijkste dingen was in die steden waar we het net over hadden. Dus ja. Leiden, Amsterdam, Adem, noem maar op. Uh, dan uh, als je, zeg maar, je, veel mensen kwamen natuurlijk binnen als uh, kleine zelfstandige uh -huh. uh, of als arbeider. En uh, zeker als arbeider dan had je geen enkel probleem. Ik bedoel, de papieren uh, waren niet... Uh, uh, hm. uh, nou ja, je had geen paspoort of zo. Het nee. enige punt natuurlijk was als je... Werk, werkvergunning hoefde je toen ook nog niet te hebben? Uh, nee, ah. maar je ah. moet wel. Als je, zeg, wel nou ja, als je dus lid werd van een, van een ambacht... zoals de, uw uh, voorhouder, zeg maar de het kan zijn dat je bij de slotenmakers moest, dus dan moest je lid worden van een gilde. En dat in Nederland, dat kostte wel geld, moest je eerst burger worden van de stad en dan moest je burger, lid worden van de gilde. Maar als je het vergelijkt in Nederland met Duitsland bijvoorbeeld, dan kost het hier uh, tien keer minder dan wat het in Duitsland kostte. Ja. En als je dus ook ziet dat je in die tijd in Duitsland nauwelijks immigratie hebt en in Nederland ontzettend veel. Ja. Het is ja. zeg maar, integratie via de arbeidsmarkt. Dat, ja. is, uh, dat is in die tijd verreweg de belangrijkste weg. Je was de financiële drempel gewoon veel lager om je te vestigen en, uh, en een succesvol uh, ja, leven ja, op was, te bouwen. Uh, zeker zeg maar, in het westen van het land, waar het, uh, het uh, toen toch zeg maar, het centrum van de, van de macht en van de economische welvaart zat, ja. was het, uh, uh, het uh, relatief gemakkelijk om, uh, om, om je te vestigen. Okay. Uh, om uh, nou ja, via werk zeg maar te integreren. Oké, okay, we, we hebben dus uh, uh, de Nederlanders die er al wonen. Ik zal maar zeggen, de Batavieren, de Saxen. Dan uh, komen de Duitsers, de Scandinaviërs, de Zuid-Nederlanden... Uh, mensen uit Zuidelijke Nederlanden, uit Zuid-Frankrijk, de Hugenoten, Die wonen inmiddels uh, allemaal in Nederland. Er kwamen in die tijd, uh, als ik het goed heb, ook Joodse groepen naar Nederland. O hoe ging het eigenlijk met hen? Ja, het waren veel kleinere groepen. En... Uh, uh, vrij ingewikkelde geschiedenisgedeelte Dan komen ze van het Iberisch kwamen Ze als katholieken, maar ze waren de groep tot katholicisme. En een aantal bekeerden zichzelf weer terug, zeg maar, tot het uh, Joodse geloof hier. En verder had je dan uh, Ashkenazische of Hoogduitse Joden. Die kwamen dus uit uh, Duitsland en ook wel verder uh, Polen de, de, die kanten vandaan. Ja. En de, die werden wel gediscrimineerd. Uh, Oké, okay, die, die kregen het, het wel... ...omdat uh... in Nederland belangrijk was dat je... ...zonder geacht je gelooft. Kijk, het officiële, officiële godsdienst was of de geprefereerde godsdienst was Calvinisme natuurlijk in de Republiek. Nou ja. Maar uh, goed als katholiek of als uh, Luthers of uh, de opgezind of zo. Weet je Het geen enkel probleem om lid nee. te worden van een gilde of uh, om je ergens te vestigen. Als Jood hm. is het was een stuk moeilijker. Had, zoals, uh, zoals nu als je een Marokkaanse achternaam hebt, dan uh, heb je altijd een achterstand bij een sollicitatieprocedure. Dat was toen niet. Uh, in ieder geval, dat weten we achteraf, kunnen we dat niet constateren dat het gewoon moeilijk was. Ook, ook, ook niet met de Joodse groepen? Ja, Joodse groepen wel. De Joodse groepen wel, De ja. steden waar je gewoon, nou, ik woon zelf in Gouda. Hier in Gouda mochten heel joden wonen. Utrecht mocht het niet tot de jaren 1780. Sommige steden mochten ze niet eerst vestigen. Hm. Als ze zich wel vestigden, dan mochten ze meestal geen lid van het gilde. Ja. En dan waren er een paar uitzonderingen. En dat betekende dat het gros. Euh, behalve dus een aantal euh, rijke euh, Portugese families, het gros euh, onderaan in de arbeidsmarkt terecht kwam en euh, rond 1800, 1796, als zeg maar nog iedereen euh, euh, gelijkgesteld wordt voor de wet, ongeacht zijn godsdienstige afkomst, ja. dat dan de joden euh, het gros daarvan euh, maatschappelijk helemaal onderaan bungelt, een eigen taal spreekt, het Jiddisch, en ja, totaal ongeïntegreerd is, zeg maar. Ja, dan, dan zijn we inmiddels, blanden we een beetje aan in de 18e eeuw. Het gaat wat uh, naar beneden met Nederland, 19e eeuw. We zijn economisch wat minder welvarend. Zie je dat ook gelijk terug in de, in de migratie? Ja, zonder meer. Het is uh, als uh, andere landen zeg maar, het beter gaan doen. Bijvoorbeeld in 19e eeuw is dat België wat industrialiseert. Dan industrialiseert Duitsland. Dan is uh, Nederland niet meer aantrekkelijk. Ook godsdienstig uh, uh, en... Qua vrijheden valt Nederland helemaal niet meer op. Omdat je overal de Franse revolutie hebt gehad, overal vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Dus die, die relatieve welvaart en die relatieve uh, vrijheid zeg maar, van Nederland, die zijn verdwenen. Ze zijn dus niet absoluut verdwenen, maar ze zijn van aantrekkelijkheid verdwenen. En in de 19 eeuw, dat zie je de minste emigratie van de ja. laatste vijf eeuwen die we ooit hebben gehad. En dat gaat pas in de 20 eeuw. ...gaat dat weer aantrekken. Ja, omdat het op een gegeven moment... ...het zal dan vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn, schat ik zo in... ...want toen ging het economisch weer beter. Ja, nou ja, te, ...of was het, de, was het daarvoor In de Tweede Wereldoorlog, ook al? Tweede Wereldoorlog heb je toch wel twee belangrijke uh, groepen. Ten eerste uh, ook wel economische migranten... ...met name in de Mijnstreek. Oh ja. Uh, en uh, nou, we hebben het dus straks al uh, over de over heren ...en over de vroedvrouwenschool ...waar de omgehuwde moeders van hun kinderen bevieren gehad. ja. Ja. Uh, uh, dus in de Mijnstreek en uh, verder kreeg ik heel veel... Waar kwamen die vandaan, de, de Mijnbouwers? De, uh, Bij kwamen uit Duitsland. Maar in Duitsland had je dus weer heel veel Slovenen, Italianen en Polen. En okay. die kwamen dus op die manier indirect weer naar Nederland. Ja. En gedeeld ook weer via, via Belgische Mijnstreek. En eigenlijk, het was echt een, een internationaal proletariaat. En een gedeelte is ook naar Nederland gekomen... Alleen, de vorige dier zijn ze ook weer verdwenen in de crisis. Ja. Omdat het in die tijd nog zo was... dat uh, buitenlanders, die werden natuurlijk meteen het eerste ontslagen. Ja. En uh, dus, dus een aantal uh, is, is, is verdwenen. Behalve de, ja, mensen die weer met Nederlandse vrouwen waren getrouwd, et cetera. Dus het, uh, het hele idee van de, de welvaartsstaat dat we later krijgen... Dat als je eenmaal ergens bent, dat je dan ook rechten hebt en opbouwt. Mm. Dat is een vrij, uh, vrij recent, uh, ja. een vrij recent ja, en, verschijnsel. En dat je dus die rechten hebt ten opzichte van nieuwkomers. Dat die dat niet hebben. Zeker, ja, ja. dus dat hele, dat hele verschijnsel, nou ja, dat is natuurlijk, uh, dateert eigenlijk pas van de tijd dat uh, ja. arbeiders zeg maar uh, rechten opbouwen. En ja, uh, ja en ook dat arbeidersstemrecht krijgen. Dat heeft dus natuurlijk altijd even te maken met de democratische welvaartsstaat. Ja. Dat dat onderscheid veel, uh, veel, uh, veel uh, sterker wordt gemaakt in eerste instantie. En dan na de, na de Tweede Wereldoorlog krijg je natuurlijk de rechten van de mens. Ja. En uh, dan als je er eenmaal bent, dan ga je ook delen in die welvaartsstaat. Ja. Even, even tussendoor. Uh, uh, uh, mevrouw Boissevin, die mailt. Zij stamt af van de Hugenoten en ze weet niet precies waar haar familie vandaan komt in Frankrijk. Boissevin, zegt, zegt dat u wat? Waar zit dat ergens? Nee, ik zei. Zou, zou, uh, uh, het algemeen weten we wel waar de uh, Hugo Noten vooral met uh, West-Frankrijk uh, West en La Rochelle en noem maar op. Ja. Maar of wat ze per se daar vandaan kwamen. Ja. Maar wat via het Centraal over de genealogie is dat uh, denk ik goed na te gaan. Wat ze wel weten is dat, uh, dat die familie hier naartoe is gekomen met een hooiwagen. Kijk, dat is natuurlijk, dat is, hebben we gelijk een plaatje. En dat uh, was natuurlijk toen nog niet bepaald ander uh, vervoer. Het, het is een prachtig, heeft... uh, plaatje. Het, ja. uh, het, het, komt, het komt wat onwaarschijnlijk uh, over, zien... omdat de meesten uh, via zee kwamen. Oké, okay, dus ja. ja zeggen, uh, transport via water is natuurlijk veel goedkoper dan via ja. land. Ja. Uh, Alleen, ja, in dit geval. Ik ze, kan het, maar. Ze, ze vertelt mm. verder dat ze een bijzonder familiewapen heeft. waar die hooiwagen vervolgens ook weer op uh, terug te zien is. Dus kennelijk heeft de familie die migratie zo belangrijk gevonden. dat ze dat terug hebben laten komen in het familiewapen. En de onder andere ja. Franse tekst. die betekent ongeveer. geen spijt voor het verleden, geen angst voor de toekomst. Nou, dat verwoordt natuurlijk ook heel erg. dat gevoel van. Ja. Uh, uh, we gaan verder, we gaan beginnen ergens opnieuw. Ze vond haar familienaam. was er altijd heel gewoon totdat mensen op school gingen vragen. waar komt het eigenlijk vandaan? Toen is ze in die geschiedenis en kwam ze op dit mooie verhaal. Ja, Bedankt, mevrouw bosse voor het delen van uw verhaal. Nog even kort, uh, Jan, Lucas. Uh, ja, uh, als, je zo, uh, als je het zo bekijkt, dan uh, klopt die stelling wel, hè? Wij zijn allemaal immigranten. Ja, ik heb wel eens scherzend uh, gezegd... dat we voor 98%, 98 van ons allemaal... ergens in zijn stamboom uh, van na 1600, zeg maar... een uh, buitenlander kan aantreffen en, ja. uh, uh, ja, uh, dan moet je natuurlijk een beetje selectief redeneren... want je kunt ook zeggen. Ja. Je kunt ja. iemand vinden die... Maar zeker, zeker... En dat geldt met name voor Nederlands. Ja. Ik, maar, Nederland is altijd... gewoon een immigratieland. punt. Ja, we ja. zijn altijd ontzettend trots op wat we bereikt hebben, zeg maar. Ja. Ja. Dus onze voorouders, als je het zo wilt zeggen. Maar dat kon alleen maar via emigratie. Anders had dit hele kleine landje het uh, nooit zo ver kunnen schoppen. Ja, goed dat de paus er nu ook aandacht aan geeft... met zijn bezoek aan Lampedusa. Ik vind, ik vind het, uh, het heel goed, omdat we ja. uh, toen, zeg maar, uh, en dat is nog niet eens zo lang geleden, tot, tot voor het verdrag van Schengen, hielden we buitenlanders tegen aan onze grenzen. En nu is dat, ja, op Schiphol, de onze grenzen liggen natuurlijk nu uh, in Lampedusa, ja. omdat we al die uh, gemeenschappelijke goed. grenzen hebben, of, of bij de Canarische eilanden, of uh, bij Griekenland, Turkije. Dat of, zijn nu noemen. onze grenzen, goed. Dat zijn nu onze grenzen, dat zijn Lucas, we Jan Lucas, een sociaal historicus. Uh, hartstikke bedankt voor uw verhaal. En we zijn weer helemaal bijgepraat over waar we vandaan komen. No. Seems like such a tricky thing. It can find us in a gutter. And it can make us feel like kings. I could give away the whole wide world. But if I never had it, I never really had a thing.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 Cindy Harmon en God is Love. En God houdt van ons allemaal waar we ook vandaan komen. Zo is het. Zometeen na het nieuws gaan we praten over vakantiewerk. En wanneer wordt vakantiewerk kinderarbeid en dat soort dingen meer. Tot zometeen.